3 uur. De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat zijn de nieuwe plannen van de oud-premier Berlusconi van Italië? En kijken beleggers uit naar de aanstaande Europese top? Eerst het NOS Nieuws. Hier is Ewout de Jong. Een vrouw uit Delft is veroordeeld op TBS met dwangverpleging... voor het doodsteken van haar zoon van negen. De jongen werd twee jaar geleden thuis doodgevonden... De rechtbank acht doodslag bewezen, maar zegt dat er geen sprake is van moord. De persrechter. Ze heeft nadat haar zoontje had gedood, direct de pastoor gebeld. Ze heeft 1 in 2 gebeld. Ze heeft zich omgekleed en ze heeft medicijnen klaargezet. En ze wist dat ze niet meer de woning zou terugkeren. En daaruit leidt de rechtbank af dat ze wel enig inzicht heeft gehad in wat ze heeft gedaan. En dat maakt dat het doodslag wordt.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 daar krijg je een bepaalde rekening voor een vast bedrag. In de oude situatie kreeg je voor een zo'nzelfde vulling... een apart bedrag voor de vulling, een apart bedrag voor de verdoving... een apart bedrag voor het rubberlapje, de onderlaag. Kortom, de situatie van nu is echt onvergelijkbaar met de situatie van uh, toen. En daarom hebben de tandartsen aan 93.000 patiënten gevraagd... hoeveel ze kwijt waren aan de tandarts. En daaruit zou blijken dat de prijzen ongeveer gelijk zijn gebleven... of zelfs iets zijn gedaald.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 ANWB, verkeersinformatie. Op de A4 Vlaardingen richting Hoogvlietstad voor de Benelux-tunnel 2 kilometer. De tunnelbuis is daar afgesloten. Op de A50 Arnhem naar Ooststad tussen de knooppunten Valdburg en Ewijk een file van 6 kilometer. Want de werkzaamheden is de verkeerssituatie daar veranderd... en veel automobilisten moeten daar aan wennen. En op de N325 rondweg Arnhem richting knooppunt Velpenbroek is een vrachtwagen stilgevallen bij Westervoort. Die blokkeert uit de rechterrijstoek... en er staat inmiddels een file van 3 kilometer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met onder andere de nieuwe plannen van Silvio Berlusconi. We praten over de resultaten voor onze Nederlandse boeren. Maar we gaan eerst eens even kijken op het centercourt op Wimbledon. Diode de, de Graaf en Jurgen van der Berg. Want daar wordt de eerste partij gespeeld van deze editie van Wimbledon. Mark Brasser is erbij. Novak Djokovic tegen Ferrero. Hoe gaat het daar, Mark? Het gaat goed als je ja, Novak Djokovic heet of een fan bent van Novak Djokovic. De eerste set gewonnen, 6-3. De uh, tweede set heeft hij alweer een break voor. Leidt met 4-2 tegen de Spanjaard Juan Carlos Ferreiro. Dat is allemaal op het centerkoord in de schaduw daarvan. Echt letterlijk in de schaduw daarvan. Daarnaast uh, liggen allerlei kleine baantjes. En een van die kleine banen is baan 17. En daar is Aranska Rus inmiddels begonnen. Zij speelt tegen een Japanse Misaki Doi. Lastige tegenstands voor Rus tot nu toe. Uh, tot 2-2 ging het gelijk op. Toen kwam er een service game van Rus. En die leverde dus op Love in een paar slordige fouten een close call ook, waarbij ze de twijfel zat ja, was die bal wel in of uit, maar goed uh, ja, de umpire gaf, uh, gaf de bal uit de bal van Rus in, in dat geval en dus uh, zo in de game, en dus de break naar uh, die Misaki Doi een lucky loser, die in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi verloor, ze kennen elkaar goed deze twee, ze hebben al uh, twee keer tegen elkaar gespeeld het is 1-1 in onderlinge ontmoetingen en wat ook nog wel aardig is, is dat die Misaki Doi die inmiddels op 4-2 is gekomen uh, wel eens in Nederland een weekje is geweest en toen meegetraind heeft met uh, de Nederlandse ploeg dus met Aranska Rus ook, dus uh, ze kennen en elkaar, ze kennen elkaar goed, die twee. Goed, Rus moet proberen om uh, ja, gewoon haar eigen spel te blijven spelen... vooral goed te serveren. Ja, en dat, uh, dat, ja, dat laat ze nog wel eens na. En dat, daardoor werd ze, ook, uh, werd ze ook gebroken. Die service is natuurlijk heel erg belangrijk in, uh, in haar spel. We moeten een hoge eerste, eerste service percentage slaan. Ze moet veel rendement halen uit die eerste service. Dan kan ze deze partij uh, wellicht naar zich toetrekken... of in ieder geval laten we maar eens beginnen met die eerste set. Ze staat dus uh, 4-2 achter tegen Doi. Die speelt wel goed, een kleine Japanse, beweegt goed op gras... Net als Rus, een lefty, een linkshandige speelster. Met een redelijk goede service, goede groundstrokes ook. En uh, ja, het wordt een, een zware en harde dobber voor Aranska Rus om deze eerste set nog uh, naar zich toe te trekken. Moet ze nu in ieder geval beginnen met haar service game te winnen. Goed, ze staat dus achter met 4-2 in de eerste set op het centercoord. Dertussen nog altijd 4-2 in het voordeel van Novak Djokovic. Nu dus de eerste set, won met 6-3 van Juan Carlos Ferreiro. Het gaat goed met de export van Nederlandse land- en tuinbouwproducten. Die steeg in 2011 met 9 procent. Maar opmerkelijk genoeg ging het tegelijkertijd slechter met de inkomens van de boeren. Die daalde met een kwart. Blijkt allemaal uit cijfers van de Universiteit van Wageningen. Albert jan Maat, goedemiddag. U bent de voorzitter van LTO Nederland. Meer export, toch minder inkomsten voor de land- en tuinbouwbedrijven. Hoe kan dat? Ja, het is wrang. Uh, we doen het erg goed voor de Nederlandse economie. Maar boeren en tuin is... Uh... We komen er heel schaal bij af. Uh, dat heeft te maken met stijgende lasten, onder andere energie en uh, ook grondstoffen. Terwijl uh, Nederlandse boeren en tuinders ook het afgelopen jaar weer aanmerkelijk minder energie gebruikten. Dus qua duurzaam ondernemen doen ze het erg goed. Maar met name daarin zal wat gedaan moeten worden. En het tweede is, wat echt steviger aan de orde moet komen, is hoe zorgen we ervoor dat boeren en tuinders een evenredig deel van de opbrengst krijgen. Want daar blijft nu te veel aan de strijk hangen in de zin van uh, dat dat niet terecht komt bij de mensen die het te produceren. Uh, laat ik het kort en duidelijk zeggen. trade is niet alleen een kwestie voor bananen van veraf, maar ook voor producten dichtbij. En dus zullen we gewoon moeten kijken, ervoor moeten zorgen dat degenen die de risico's nemen en die prachtige producten produceren... toch een groter deel van de koek uh, zullen krijgen in de toekomst. Ja, ik zou zeggen, dan moeten die boeren gewoon meer vragen. Ik bedoel, er is toch sprake van marktwerking dan? Ja, er is dus marktwerking. En uh, gelukkig werken ze op heel veel sectoren goed samen. Kijk naar onze zuivelcoöperaties. Kijk ook bijvoorbeeld in onze aardappelhandel, maar niet in elke sector uh, lukt dat. Maar er zitten nog wel vuiltjes. Uh, want kostenstijgingen hebben deels te maken uh, met overheidsbeleid. Ik zal u een voorbeeld geven. Uh, de Koenig coalitie heeft besloten om uh, boeren en tuinders in één klap 100 miljoen extra aan lasten te geven. door uh, een regeling met de rode diesel uh, af te schaffen. We zijn het enige land in West-Europa waar dat gebeurt. Uh, daarnaast is het zo dat wij. Uh, Proberen op het terrein van het dierenwelzijn, maar ook op andere terreinen, het beter dan anderen te doen. We doen meer dan de wetgever vraagt. Nou, dat vergt natuurlijk ook meer kosten. Wij zijn het enige land in de wereld wat getekend heeft voor het gebruik van duurzame soja. Dat geeft ook extra kosten. Maar je kunt niet twee ruggen uit één varken snijden. Je zult ook moeten realiseren, die richting die we op gaan, dat we daar ook een beleid bij nodig hebben, waarbij je kijkt naar de verdeling. En zoals dat nu is in Nederland, is het zo dat voor de markt, de, en voor de mededingingswetgeving, de laagste prijs, uh, het, blijkbaar het, het, het dominant is. Mm -hmm. Terwijl je zou moeten kijken van, hoe zorg je ervoor dat in die keten iedereen ook uh, zijn gelijke deel krijgt. Maar en bijvoorbeeld de, de, de, de, de, super, de supermarkten de waar u veel te mee te maken hebt, u zegt die gaan nu naar, uh, die kijken nu eigenlijk alleen maar naar de prijs hè, van uh, hoe, hoe goedkoop is iets, uh, want dan kunnen wij, kunnen wij daar uh, ook nog wat aan verdienen. En u zegt ze moet ook kijken naar wat voor product ze dan krijgen met, met al die voorwaarden die u net hebt genoemd. Uh, en we maken gelukkig een aantal stapjes in de goede richting. Maar het gaat op dat punt uh, niet hard genoeg. En het is essentieel dat het uh, de deel wat boeren en tuiners krijgen. Als we echt de, de kant van duurzame ondernemen, en dat willen boeren en tuinders, Want we zijn al uh, koplopers in wereldwijd als je kijkt naar dierenwelzijn. En als je kijkt naar het milieubeslag. Maar dan zul je nadrukkelijk, dat zal in beeld moeten komen. En dat betekent een mentaliteitsverandering. Bij de inkopers in supermarkten, maar ook voor onze coöperaties, dat ze heel scherp kijken hoe opereren je op de markt. En dat geldt ook voor een overheid die echt op het terrein van mededingingswetgeving hmm. gewoon moet zeggen: van we kijken eerst hoe verdelen we de zaak, is dat goed geregeld, is dat op een verre manier gebeurd, en we zeggen niet nog langer dat de laagste prijs uh, het belangrijkste is. Want ah, dat, dat is natuurlijk voor consumenten toch wel interessant, natuurlijk. Die kijken vooral ook naar de laagste prijs als ze met een karretje door de supermarkt lopen. Tegelijkertijd merken we gewoon dat uh, boeren en tuiners als uh, gepassioneerde ondernemers steeds populairder worden in de samenleving. Dus het, het, het moet mogelijk zijn om die consumenten ervan overtuigen dat het soms even een paar dopedies meer kost. En dat het goed is voor henzelf, voor een gezonde voeding, maar ook voor een gezonde boeren- en tuinenstand in Nederland. Ja. Komt dat door boers ook fraude dat de boeren ineens weer helemaal hot zijn? Of, uh... Uh, dat heeft vast en zeker er toe bijgedragen. <lacht> maar we merken ook bij open dagen bijvoorbeeld dat de biologische bedrijven afgelopen weekend zijn tienduizenden mensen geweest. Er is gewoon nog heel veel belangstelling. En uh, de volgende stap is ook dat degenen die op die markt opereren, dat we gewoon zeggen van, uh, doe het verantwoord. Ja. Zorg ook voor dat iedereen zijn eigen en verre deel krijgt. En voor die sectoren waar in de land- en tuinbouw de samenwerking nog beter kan, zullen boeren en tuiners ook een stapje bij moeten zetten. U pleit voor trade, ook voor, voor Nederlandse boeren. Dank u wel, Albert-Jan van LTO Nederland.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 My friends, that's where you are. I'm gonna say she was caught in the crossfire. Ben je uitsloven ze jongens van Train? 50 Ways well to say goodbye zijn we aangekomen bij uh, onze rubriek De stand van het land. En daarin blikken we vandaag terug op de meest beroemde en ook wel beruchte premier van Europa, Silvio Berlusconi. De Italiaan trad in november vorig jaar af als premier. Maar het uh, is de vraag of dat een definitief afscheid van de politiek is. Martin Simek volgde en volgt nog steeds, denk ik, Berlusconi op de voet en uh, schreef samen met Anne Brandbergen een uh, boek over de oud-premier, Silvio Modern Leiderschap. Dat boek kwam in 2010 uit en is, zoals u destijds beschreef, meneer Siemek, een dagboek waarin een jaar van observaties, anekdotes en ontmoetingen zijn samengebracht. Goedemiddag, meneer Siemek. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, welke anekdotes, observaties, ontmoetingen blijven u het meest bij? Nou ja, die zijn alweer achterhaald door de nieuwe anekdotes. En, uh, oh, die wel, hoor ik ook dingen. graag. <laughs> want, want Italië gaat natuurlijk. Uh, de, je kan alles over Italië zeggen, maar het is een levendig land. Ja. En uh, Silvio Berlusconi, al wordt hij in, in september 76. Uh, is een man die heel viriel is. En dat uh, bedoel ik niet alleen om... Uh, te, uh, om te, ik bedoel niet uh, dat hij seksueel viriel is... want daar kan je nog tegenwoordig kan je daar alles aan doen... Uh, om dat te zijn, ook als je dat niet bent. Maar hij uh, is echt... Uh, dat is een man die heel veel energie heeft... en dat heeft hij hele leven ook gedaan. Hij is een ondernemer. En wat ik zo interessant in hem vond altijd dat hij eigenlijk de eerste ondernemer was die een leider werd van een grote land. En ik vroeg me af of dat de toekomst van alle landen zou zijn. daarom hebben we een beetje uh, uh, uh, uh, ja, met, met een knipoog dat, dat uh, titel bedacht. Silvio, modern leiderschap. Uh, ja, inmiddels is dat modern leiderschap van ondernemer achterhaald. En hier in Italië hebben we een technische regering, regering Monti. En dat zijn dus financiële markten die eigenlijk nu ook de politieke macht hebben gegrepen. En ook dat vind ik interessant, omdat ik ben een emigrant. Ik ben weggegaan uit Praag toen de Russische tanks de Praag in 1968 hebben betreden. Dus, dus de, de tanks hebben de regime veranderd. Nou, dat gaat nooit meer gebeuren. Het zal nooit meer via tekst gebeuren. Dit zal nu op een heel andere manier gaan. Het is veel belangrijker hoe de beurzen dat doen. Ik heb vandaag gehoord dat het weer een ramp is. Dat de beurzen, ja, wat het ook mag zijn, er wordt, er wordt enorm gespeculeerd En er, er wordt eigenlijk in Europa weinig gewerkt en heel veel gespeculeerd. Wij hebben, geloof ik, laatste 40, 50 jaar geloof, dat geld maakt geld. Maar geld maakt vooral luchtbellen en dat komt nou uh, wereldwijd uh, tot uiting. En ja, uh, het heeft ook komische kanten als je dat een beetje op afstand bekijkt en uh, je nooit uh, in, die, in die luchtbel hebt, uh, uh, hebt geloofd. En dat heb ik persoonlijk nooit gedaan. Maar als ik... Als ik uh, even terug naar, naar Silvio Berlusconi. Voor ons is die een beetje uit beeld, voor u niet... Nee, want kijk, hij, hij, hij blijft ook hier oude beeld. Maar dat is altijd interessant als iemand die zoveel aanhangers heeft. Want je moet bedenken dat er is geen Europese uh, uh, leider te bedenken op dit moment... die meer persoonlijke aanhangers heeft dan, dan, uh, uh, dan Berlusconi. Berlusconi is nog altijd de naam Berlusconi als die morgen andere partij uh, begint... Uh, dan is die goed voor 20% stemmen in Italië. En, nou ja, dat ik uh, Kijk, dat is oh, misschien op dit moment ook in, in Nederland... en dat was voortaan de destijds ook uh, zo'n belangrijke persoon. Uh, om welke reden dat ook gebeurt, dat is verschillend in die landen. Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk dat hij zoveel aanhang heeft. En hij... Uh, uh, uh, uh, wil natuurlijk eigenlijk oude politiek. Maar hij kan niet goed oude politiek. Omdat hij weet dat hij in 1994 uh, Italianen heeft iets beloofd. Namelijk de vrijheid de, van de benoeienis van de staat. In, in, in Italië dreigde echt communisme. En enorme, enorme, uh, uh, wel het waar, Italiaanse communisme. Dus andere soort communisme. Voor welke ik gevroegd heb. Maar toch. En hij heeft beloofd Italië daarvan te bevrijden. Maar wat hem, wat hij onderschat had. Dat dat, de, de, de, de, de, dat dat heel moeilijk hier te regeren is. Dat was niet voor niets dat hier altijd regeringen zo makkelijk omvielen. En hem is het toch gelukt in die twintig jaar, bijna onafgebroken, 16 jaar aan de macht zijn. Maar dat was een relatieve macht. Hij zei in maart in een groot gesprek met Financial Times, zei hij, ja, in Italië regeren, dat valt niet mee. Want je hebt niet eens macht over je eigen ministers. Uh, laat staan over, uh, uh, over, uh, uh, uh, over het land. Maar hij heeft beloofd dat hij de Italianen gaat redden. Dat hij ze die vrijheid geeft. Maar, maar willen de Italianen dat doen dan nog wel van hem? Nou, die 20% procent gelooft nog steeds dat alleen Silvio dat kan. Ja, dat is dat, ja. dat kijk, een, een heleboel mensen is heel erg gesteld op vaderfiguren. Die willen dat één iemand dat voor ze oplost. Nou, en die geloven nog steeds in Silvio. En die anderen, die zouden een andere vaderfiguur willen zien, maar die, die, die dienen zich niet aan. En nou hebben ze een saaie professoren uh, die, uh, die niks anders doen dan meer en meer fiscale druk uh, veroorzaken. En mensen worden steeds uh, van van alle... Uh, ...rekeningen die ze moeten betalen... ...en ze, ze raken langzamerhand in paniek... ...en nou ja, en dan heb je dus weer... ...mensen die, die denken... ...ja, hoe, hoe moet dat? En dat voelt uh, Silvio... ...en die zegt op een gegeven moment ook... ...ja, euro... Laten we die euro stappen, dat zegt hij zomaar. Maar meneer Simek, snappen ja. ze dan niet dat dat ook voor een deel... Berlusconi's verantwoordelijkheid is geweest, dat zij nu in die situatie zitten? Ja, maar alleen, dat snappen ze wel, maar alleen voor een deel. Want Italië is echt niet te regeren. Kijk, ik neem een slokje, want het, ja. is, hier 40, het is hier 40 graden en ik heb een beetje droge mond... Ik, ik zit op dit moment in Zuid-Italië. Dat is het, dat is het uh, stuk Italië. die uh, staat überhaupt niet controleert. Dat wordt gecontroleerd ja. door Drangheta. Ja. Dat is de zwaarste Italiaanse maffia. Calabria. En in Calabria, precies. Drangheta is de, de zeg maar, multinational. Die, met die dat heel goed gaat. Die hebben vorig jaar 270 miljard verdiend. En dat zal jullie misschien interesseren. dat uh, Zij gaan natuurlijk over, over de, de, uh, de narcotrafico, ja, ik kan dat niet vertalen zo snel, maar dat begrijpen jullie wel uh, over drugs. de druk. Ja, Precies, en aanvoerhavens zijn Hamburg, Rotterdam en Barcelona. Op aan in Amsterdam uh, <laughs> woont zeker een tiental kapi uh, uh, oh, zeg maar, van Drangheta. Maar in, in Nederland wordt daar niet over gesproken, iedereen ja. weet het, maar niemand spreekt daarover. En kijk, dat is, uh, dat is weer een bewijs dat, uh, uh, dat je kan vanuit Europa de landen niet veranderen door regels. Dat, dat is de cultuur die de regels dicteert en niet de regels die de cultuur bepalen. En dat, wordt, dat, moet, een keertje, dat moet een keertje ingezien worden. En uh, wij moeten misschien de, de, de dingen uh, in verloop laten beseffen... dat. Onze aardse bestaan is heel erg kort. En je kan wel Gaddafi afzetten, maar is daar, daarmee een, een vrijheid in Libië gekomen. Je kan in Egypte Mubarak veroordelen, maar wat gebeurt dan? Weet je, en wij willen hier in Italië... wij zouden willen dat het Italië zo blijft tijdens de vakantie... dat we heerlijk hier kunnen toeven... dat we alles kunnen schuimelen, dat het allemaal zo lekker is... en wij kunnen de wijn van de boer drinken... maar tegelijkertijd houden we van regels. Ja. En weet je, dat is, dat is in een spagaat die moeilijk te maken heeft. Italië heeft eigen cultuur en die uh, of gaan we die respecteren... En langzamerhand zeg maar, gaat die veranderen onder invloed van Europa. Of uh, willen we allemaal Duitsers zijn? Nou ja, dan moeten we allemaal gewoon in Duitsland gaan wonen. Maar het is, dat, dat blijkt ook, het is heel moeilijk om die dingen bij elkaar te krijgen. Dank u wel, meneer Martin Simek, We moeten snel naar Wimbledon, dat begrijpt u ook, hè? Als geen ja, ander. Heel goed. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dion, sorry, we begonnen over Berlusconi. Ik, ik we beetje... zijn een beetje afgedwaald, maar eigenlijk was het. Harts bestaan ging het over Calabria, de maffia. Dus, ik mogelijk. heb alles opgeschreven. Ik maak er een samenvatting van. Mark Brasser. Dat uh, weet je toch, Dion, als je Martin Siebelbelbel belt. Mooi, ja. Aranska Prachtig. Rus, hoe gaat het met ja, haar? Ja, 5-5 in de eerste set. Ze stond een breek achter. Uh, uh, brak terug. Er uh, kwam toen weer een breek achter. Kreeg zelfs een set. Point tegen en ja, dat heeft ze allemaal overleefd. De breaks ongedaan gemaakt. Ze leeft nog in de eerste set in een ja, toch wel een spannende partij bij Vlaag. Ook wel een aantrekkelijke partij. Twee speelsters die allebei vanaf de baseline opereren: Aranska Rus en Misaki Doi. De Japanse Japanse, wel heel handig hoor. Die die die kan toch wel veel. Die uh, ja, bij de speelsters maken veel tempo. En je ziet toch die Misaki Doi die gooit er af en toe om een beetje te temporiseren om Rus een beetje te ontregelen. Toch af en toe is even een slice balletje tussendoor. En we zagen dat net ja, dat rustig daar dan op verslaat omdat ze dat uh, niet verwacht. Goed, de Rus uh, nu aan uh, service bij die stand van 5-5. 30-15 staat ze achter, dus weer een klein beetje onder druk. Maar het is nog niet gedaan in de eerste set tussen Ranska Rus en Misaki Doi. Donderdag en vrijdag komen de Europese regeringsleiders weer bij elkaar om de crisismaatregelen te bespreken. Een vergadering waar, als het goed is, een aantal belangrijke knopen zullen worden gehakt. In de aanloop naar deze top praten we elke dag met iemand voor wie het belangrijk is dat die top zal slagen. En vandaag is dat Joost van Leenders, hij is beleggingsstratege bij BNP Paribas Investment Partners. Dag meneer van Leenders, Goedemiddag. wat is de belangrijkste beslissing die de Europese leiders moeten nemen vanuit het gezichtspunt van de beleggers? Het hangt natuurlijk een beetje vanaf hoe je als belegger gepositioneerd bent. Als je al je geld in, in goud- en staatsobligaties hebt, dan heb je misschien het liefst dat er geen beslissing volgt. Maar ik denk dat de meeste beleggers en zeker ook de meeste burgers. zijn denk ik vooral gebaat bij, bij duidelijkheid over waar we nou met eurozone naartoe gaan. Kijk, we zijn nu. We zitten ver van een doel af, van een stabiele eurozone waar groei is. En er is dus weinig geloofwaardigheid in het beleid. En we willen eigenlijk naar dat doel van stabiliteit en groei en meer geloof, geloofwaardigheid. Dat is eigenlijk denk ik in de kern waar het om gaat. En dan, dan, dan hoop je ook dat die financiële markten zich een, beetje, een ja. beetje beter gaan gedragen, zeg maar. Bent u als beleggers voor het overdragen van bevoegdheden van de lidstaten naar de Unie? Ja, ik, ik, denk dat het, ik denk dat het onvermijdelijk is dat we naar meer integratie toe gaan. Uh, en dat kan dus gaan uh, uh, op het gebied van staatshogigatie. dat je met z'n allen zeg maar de schuld, uh, dat je dat, dat, dat je dat min of meer samenbrengt. En dat kan denk ik alleen maar met meer soevereiniteit hoor. Uh, je wil toch ergens een mechanisme hebben... wat, uh, wat overheden een beetje bij, bij de les houdt. Nou ja, markten zijn er ook niet altijd goed in. Want zeg maar, voor de kredietcrisis... waren de rentes uh, ook in een aantal zuidelijke landen... ook in Griekenland absurd laag. Dus die markten hebben ook uh, zitten slapen wat dat betreft. Of in ieder geval de, de beleggers, zeg maar. Mm. Um, dus dat marktmechanisme is één. Dat is een beetje op een gegeven moment heel erg omgeslagen... naar, naar, naar paniek en naar hele hoge rentes. Maar je wil toch een mechanisme hebben... om die overheden bij de les te houden. En ik denk dat je dan toch... Uh, naar regels moet, naar overdracht van soevereiniteit moet, ja. ja. Um, nou, even, we, we, we zitten hypothetisch een beetje te praten. We moeten natuurlijk afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Maar het gunstigste geval, he, dus u krijgt een beetje uw zin. Dan ligt daar waarschijnlijk een, een mooie visie op tafel na vrijdag. Uh, maar dan, uh, dan moet het nog allemaal gerealiseerd worden in de praktijk. Dat is nog een heel ander verhaal. Ja, dat klopt. Kijk, er zijn een aantal dingen. Je hebt natuurlijk uh, de regels voor de overheidsfinanciën. Die zijn min of meer afgesproken. Uh, dan heb je nu een soort uh, plan om de groei wat te stimuleren. Nou, dat is voor een deel al eerdere maatregelen. Dat is vrij klein. En je hebt een plan voor, uh, om de financiële sector meer te integreren. Dat zijn, en dan uiteindelijk nog misschien die, uh, die gezamenlijke schulduitgiften. Dat zijn, dat zijn lange termijn plannen. Dus uh, het gunstigste is als er een soort van visie is, van daar gaan we heen, dan komt er geloofwaardigheid. En dan, dan moet je nog door een moeilijke periode heen, want die lage groei is een gegeven. En dat een aantal landen moet bezuinigen, dat is een gegeven. Je kan misschien ietsje rustiger aan doen, maar niet veel meer, omdat de schulden gewoon vaak heel hoog zijn. Maar dan zou je wel kunnen dat, uh, krijgen dat de ECB, de centrale bank, zegt, uh, nou, we hebben nu het idee dat de goede kant op gaat en dan zijn we ook weer bereid om, uh, om wat stimulerende maatregelen te nemen om door die moeilijke periode heen te komen. Ja. Dat is een gunstig scenario. Het kan ook slechter aflopen. Ja, nou ja sterker nog. Uh, uh, we weten dat niet alle regeringsleiders staan te juichen. natuurlijk bij dat overdragen van soevereiniteit richting Europa. Uh, wat nu als dat helemaal van tafel gaat? Hoe zou de beleggingswereld daarop reageren? Nou ja, kijk, dat, dat maakt het beleggen ook. Uh, ook uh... Erg moeilijk in deze tijden. Als je, als je zeg maar uh, de markten meer gedreven worden door economische bewegingen of door winst, winstbewegingen, dat zijn, ten eerste, hebben we daar als beleggers meer ervaring mee. Uh, en dat zijn vaak dingen die je een beetje ziet aankomen. Die politici en, zijn onvoorspel, onvoorspelbaar. Nou ja, dat, en het is een soort van aan-uit. Als, als er een mooi plan komt, nou, dan, uh, dan gaan de aandelen omhoog... en dan gaan de bankaandelen in Europa omhoog... en uh, uh, dan krijg je een soort opluchtingsrally. En als er niks uitkomt, dan zak je verder weg. Dus dat is echt een soort van, van aan-uit-situatie. Uh, wat, wat moeilijk beleggen is... Um, ja, waarschijnlijk krijg je ergens, ergens wel iets in het midden... waar je een beetje, toch een beetje voortmoddert wat we eigenlijk de afgelopen jaar, twee jaar wel gezien hebben. Ja. En, en dat betekent ook dat, dat beleggers op een zeker moment gewoon afhaken? Ja, natuurlijk. Maar dat, dat zie je natuurlijk ook al gebeuren. Um, uh, het is niet voor niks dat de, de rentes in... Uh, in uh, ja, nu gaat het met name om Spanje en Italië zo hoog zijn... omdat beleggers die obligaties eigenlijk niet meer willen kopen. Het zijn vooral Spaanse en Italiaanse banken zelf die dat kopen. En uh, de ECB heeft dat in het verleden gekocht. De centrale bank heeft dat gekocht. Uh, dus da daar is gewoon al sprake van. En ook als je kijkt op uh, aandelenmarkten... Uh, dan zie je toch dat, uh, dat de particuliere belegger, in ieder geval de particuliere belegger, het al, uh, wel laat afweten. Ja, ja en, en dan haakt het allemaal weer in elkaar en heeft de hele Europese economie ervan. En dan zijn we hier eigenlijk waar we, waar we begonnen. Uh, hebt u nog een beleggingstip voor ons vandaag? Nou, kijk, um, als, je, als je kijkt naar, naar, naar in ieder geval wat wij zelf doen, uh, je moet als belegger eigenlijk toch een beetje proberen rekening te houden met de verschillende uitkomsten. En dat is, uh, dat is, dat is denk ik uh, een beleggingsbeleid waar je, waar je rekening houdt dat het flink naar beneden kan. En dat is toch een vrij voorzichtig beleid. Uh, maar natuurlijk moet je ook ergens op, op zoek gaan naar risico's. Dus dan, dan kun je kijken naar uh, groot, bijvoorbeeld op aandelen grote, solide ondernemingen in Europa die niet alleen hun omzet uit Europa halen, die een, die een mooi dividend uitkeren. Uh, dat soort zaken. Dat je toch ook probeert wat, wat rendement daaruit mee te pakken. Ja. Uh, maar maar, maar ik denk dat je ook iets in je belegging moet inbouwen... om rekening te houden met een uh, negatieve scenario. Ik doe wel heel wijsneuzig, maar ik heb helemaal geen uh, aandelen of iets. hoor. Maar ik dacht, ik vind het een leuke vraag als het eind. Ja, nou ja, daar zit ik ook voor. Ja. Aan, dus. ja, hartelijk dank <lacht> dat u even met ons meepraat. Joost van Leenders, beleggingsstrateeg bij BNP Paribas Investment Partners. Het is uh, één minuut over half vier. Ewout de Jong is hier voor de hoofdpunten van het nieuws. De verkoop van tabletcomputers, zoals een Apple iPad of Samsung Galaxy, is het afgelopen half jaar flink gestegen. In de eerste helft van 2012 werden in Nederland ruim een miljoen tablets verkocht. Het half jaar ervoor waren dat nog maar drie kwart miljoen. En er zijn nu 2,8 miljoen tabletcomputers in Nederland.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 De Nederlandse tandartsen spreken tegen dat de prijs van een behandeling de afgelopen tijd is gestegen door de marktwerking. De Nederlandse zorgautoriteit zegt dat de tarieven in het eerste kwartaal met een kleine 10% zijn gestegen. Maar volgens de tandartsen zijn de tarieven niet te vergelijken. Omdat een jaar geleden nog voor elk onderdeel van de behandeling een aparte vergoeding gold. En nu wordt er een vast bedrag berekend voor elke behandeling. Dat zijn de hoofdpunten. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met zeven files goed voor 25 kilometer. Een paar bijzonderheden op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn... is een vrachtwagen stilgevallen bij de afwit Honderlo. staat 3 kilometer, rechterijs ook staat dicht. En ook dicht is de rechter tunnelbuis van de Benelux tunnel op de A4 richting Hoogvliet. staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnelbuis. Daardoor staat het vast op de A20, daar staat 2 kilometer voor knooppunt Ketelplein. En op de rondweg Arnhem, de N325, richting knooppunt Velpenbroek is er ook een vrachtwagen stilgevallen bij Westervoort. Ook daar is de rechterreis ook dicht. En er staat inmiddels een file van 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wat is in NAVO-verband het verschil tussen artikel 4 en 5? En de festivaltent is weer droog en onderweg... naar een verregend parkpop van gisteren. Radio 1.nl, zeg ik. Dat is de site... Dan kunt u contact met ons houden en ook een spelletje spelen. Dat heet tijd voor twee. Nu Carly Simon. Charlie Simon met Mick Jagger in het achtergrondkoortje. You're so vain. We gaan nog even tennis in Wimbledon. Want benieuwd of Arantja Rust die eerste set heeft gepakt, Mark Brosser? Ja, dat, dat heeft ze, Jurgen. Heel erg knap. Twee keer kwam ze een breek achter, de jonge Nederlandse. Ze kreeg zelfs een setpoint tegen bij een stand van 5-4. Maar ja, ze trekt hem er toch uit, die eerste set. Ze wint hem met uh, 7-5. En dat is natuurlijk lekker. En dat zal er ook een uh, goed gevoel geven voor de tweede set. Die tweede set is inmiddels begonnen. Openingsgame. Rus mag die tweede set uh, beginnen met, uh, met serveren. En uh, ja, ze doet het goed. Mentaal ook sterk natuurlijk. En dat zal er verder helpen in deze partij kredietbeoordelaar Fitch heeft zojuist zijn oordeel... over de kredietwaardigheid van Cyprus verlaagd. De vooruitzichten voor het eiland zijn behoorlijk negatief. Rutger Kriek is fiscaal jurist en woont al acht jaar op Cyprus. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Cyprus uh, kreeg uh, zojuist heel slecht nieuws voor de kiezer. Uh, ziet u daar de situatie inderdaad verslechteren? Ja, je ziet hier wel de situatie verslechteren in de zin dat er een hoop winkelsluitingen zijn, restaurants worden gesloten. Dus ja, dat zijn wel signalen die je, die je opvangt in het dagelijkse leven. Ja. Tegelijkertijd is het niet zo dat het land aan de bedelstaf is. Het, het is nog steeds welvarend. Ja, dus we moeten niet denken aan een situatie in Griekenland... om nee, maar dat allerergste meteen te noemen. Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Um, kunt u aangeven waar die afwaardering uh, vandaan komt? De afwaardering heeft te maken met twee factoren. Ten eerste het overheidstekort dat nog steeds bestaat. Hoewel dat relatief laag is vergeleken met heel veel andere Europese landen. Want het begrotingstekort voor dit jaar komt naar verwachting uit op 2,5%. Ja. Maar het grootste probleem is eigenlijk de exposure van de grootste banken ten opzichte van Griekenland. Ja, dus het ligt voornamelijk aan de banken. Wat schort er aan die banken? De banken hebben heel veel leningen uitstaan in Griekenland, zowel aan de Griekse overheid als aan Griekse particulieren, Griekse bedrijven. En het risico van een exit uit de euro van Griekenland, ja, dat is natuurlijk nog steeds aanwezig. En als dat gebeurt, dan zullen die vorderingen verder moeten worden afgewaardeerd. En dan komen de banken toch serieus in de problemen. Ja, deze, deze afwaardering, is die echt heel serieus te noemen? Er zijn soms ook nog wat meningsverschillen hier en daar... over het afwaarderen van bedrijven, maar ook landen. Ja, nou... Ja, laat ik het zo zeggen. Men is het er hier natuurlijk niet mee eens. Nee. Maar laat ik het zo zeggen... Op de lange termijn zie ik toch wel de positie van de Cypriotische economie positief in. Maar op korte termijn kan ik me voorstellen dat men deze afwaardering toepast. Ja, en, en wat geeft u toch dat optimisme? Ja, er is hier een behoorlijke gasvondst geweest afgelopen december. En een bedrijf een Amerikaans oliebedrijf, Noble Energy, heeft die reserves gevonden... En als u zich bedenkt dat er in totaal 15 blokken zijn waar onderzoekingen kunnen plaatsvinden. En er is nog maar één blok geweest waar onderzoeken hebben plaatsgevonden en de resultaten waren dus positief. Ja, dan kan men verwachten dat daar significante inkomsten uit zullen voortvloeien in de toekomst. Ja. En dat, alle problemen, dat zou alle problemen in één keer oplossen, naar mijn mening. Dus de kredietwaardigheid van Cyprus is verlaagd, maar het komt goed... zegt Rutger Kriek, fiscaal journalist en uh, al lang woonachtig op Cyprus. Dank u wel. Nederland zal het ACTA-verdrag niet ondertekenen. Dat verdrag dat piraterij en namaak op internet moet aanpakken, ligt al langer onder vuur. Tegenstanders zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting gevaar loopt. Minister Verhagen en staatssecretaris Teven laten vandaag weten dat ze tegemoet willen komen aan de wens van de Kamer om dat verdrag niet te ondertekenen. Een van de tegenstanders is PVV-Kamerlid Jim van Bemmel en die is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom vindt u het zo belangrijk dat dat verdrag niet ondertekend wordt? Uh, nou, ik vind het belangrijk omdat de belangen van uh, de internetters in Nederland uh, hierdoor bedreigd worden. Uh, dat, uh, dit uh, is een groot verdrag, hè, dat gaat over allerlei dingen, hè, over namaakgoederen. Maar er zit ook een uh, internetparagraaf in. En uh, daar wordt gewoon eigenlijk gesteld dat als uh, ja, er vermoed wordt dat je uh, over de gaat... dat je zonder komst, tussenkomst van een rechter zomaar afgesloten kan worden. En uh, ja, dat willen we natuurlijk niet. In strijd met de grondrechten, zegt u zelfs? Hè? Ja. Zeker, ja, Zeker. Hoe, hoe, hoe ligt dat in andere landen eigenlijk? Nou, er zijn andere landen die uh, ook al uh, hebben gezegd... Uh, nou, wij, wij twijfelen over of we ondertekenen ook niet. Uh, een, een aantal uh, andere landen uit Europa, andere landen. Het is overigens een uh, verdrag wat door, uh, ja, over de, door een aantal landen... over de hele wereld wordt uh, uitonderhandeld. Oh, Japan doet er in de hele Verenigde Staten. Dus het is best groot... Uh, en wij zeggen gewoon, ja, dat moet je dus niet doen. Het dus dat natuurlijk, ik heb uh, zelf uh, een motie ingediend om definitief niet meer te gaan ondertekenen in Brussel. En ik heb uh, de minister gevraagd om uh, naar Brussel te gaan. Uh, dat heb ik een paar weken geleden nog gedaan. En ja, tegen mevrouw Kroes te zeggen: ja, wij doen het gewoon niet. En uh, nou. Ik heb net vandaag een brief binnengekregen dat hij inderdaad gezegd heeft: ja. Nederland ziet er vanaf. Dus ja. ja, de rechter van allerlei interneters zijn. van heel veel interneters zijn ja. op dit moment geaboteerd. Maar daarmee is vragen wel een beetje teruggekomen, dacht ik, op zijn standpunt. Want in eerste instantie wilde, wilde in ieder geval het kabinet toch wel tekenen. Uh, hij was van plan om te gaan tekenen, ja. Ja. ja. Hij zag daar niet zoveel bezwaar in. Hij, hij zei: Nou, de, de, hij zag de problemen voor de Nederlandse internet en niet zo. Nou, wij wel als Kamer. Ja, en als je natuurlijk een, een, een meerderheid krijgt, uh, krijg, uh, mijn motie heeft uh, bijna de hele Kamer ja. meegehad, alleen het CDA zegt daar problemen in. Uh, ja, moest hij wel uh, ja. dit van gaan zeggen. Ja, nou gefeliciteerd ermee. Uh, dan ja, nog, en dan nog een belangrijke vraag denk ik voor veel mensen thuis ook. Kunnen die piraten sites nu dus weer hun gang gaan? Nou, die piraten sites uh, die kunnen in zover hun gang gaan. Kijk, als, als mensen met illegale zaken bezig zijn, moet je je richten op die site. En wat er vaak gebeurt in Nederland, is, en dat is een beetje ja, andersom, dat, dat, dat, dat mensen gewoon worden geblokkeerd. Hè? Nu heb je een aantal uh, uitspraken in Nederland waarbij allerlei internetters, hè, hele grote groepen, miljoenen mensen, gewoon geblokkeerd worden in hun ja. internetgebruik. En dat is niet de weg. Ik vind dat je gewoon naar die site zelf moet kijken en tegen zo'n site uh, acties ondernemen, mochten die met illegale zaken bezig zijn. Ja, ja. duidelijk. Dank u wel. PVV-Kamerlid ja. Jim van Bemmel was dat. Graag gedaan. Morgen komt de NAVO bijeen in een speciale vergadering op verzoek van Turkije... naar aanleiding van het neerschieten van een Turks gevechtsvliegtuig door Syrië. In de studio in Amsterdam is NRC-commentator Huurt Ijsvogel. Meneer Ijsvogel, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de NAVO is niet bijeengeroepen op grond van artikel 5, maar op grond van artikel 4. En dat maakt nogal verschil. Hè? Kunt u dat uitleggen? Ja, dat is een enorm verschil. Omdat, uh, ja, artikel 5 is eigenlijk uh, het zwaarste middel. Het is de kern van de solidariteit van de NAVO. Artikel 5 zegt een aanval op één van de NAVO-leden. Turkije is een NAVO-land. Een aanval op één NAVO-lid uh, geldt als een aanval op allemaal. En daar hoort dan ook de verplichting bij om uh, in actie te komen. Het hoeft niet per se een militaire actie te zijn, maar dat wordt wel altijd zo begrepen. Dus als je artikel 5 aanroept, dan ja, dat is eigenlijk een, een, een, uh, dat kan het begin van een oorlog zijn. Het is één keer in de geschiedenis gebeurd, dat was met, met 11 september. Toen is artikel 5 uh, ingeroepen omdat de Verenigde Staten werden aangevallen. En toen uh, hebben dus de andere bondgenoten aangeboden om met de Verenigde Staten hierop gewapend te reageren. Ja. Artikel 4 is iets heel anders, dat is... Uh, oh ja, als een van de lidstaten zich op de een of andere manier bedreigd voelt... Uh, dan kunnen ze vragen via artikel 4 om overleg. Ja. En dat is wat nu gebeurt. En dat is wat nu gebeurt. Turkije voelt zich bedreigd. Maar is die, is die veiligheid van Turkije echt in gevaar? Nou ja, kijk, waarschijnlijk niet door die, door, die, uh, door die kwestie van dat neergeschoten vliegtuig. Maar op zich is het wel zo dat Turkije natuurlijk naast een, naast een land ligt... wat uh, enorm instabiel is op dit moment... Waar uh, tienduizenden vluchtelingen over de grens zijn gekomen inmiddels... waar we niet weten hoe die, hoe die burgeroorlog zich verder ontwikkelt. Dus dat Turkije een beetje beducht is, dat, dat kan je je wel voorstellen. Uh, ja. En dat is nu, nu is die, de, de situatie met dat neergeschoten vliegtuig aangegrepen. Maar ze hadden ook al eerder een beroep kunnen doen op, uh, op artikel 4... toen er een keer geschoten is uh, vanuit Syrië over de grens met Turkije. Uh, toen is er wel sprake van geweest... maar hebben ze het uiteindelijk niet de navo ervoor bijeengeroepen. Maar ja, dat waar, was waarom al... hebben ze dat toen niet gedaan? Nou ja, ik denk dat uh, ze weten ook wel dat, dat ja, de, de NAVO kan dan vervolgens niet heel veel kan doen. Hè. Het is niet zo dat dan de NAVO zegt: oké, okay, dan lossen we het wel op. Dus uh, dat, dat zal morgen ook niet gebeuren. De NAVO komt bijeen en die komen dan uh, met, een, met een mooie verklaring. Maar is het, is het dan meer een, een, heeft dat dan meer een symbolische uh, waarde, die vergadering en verklaring? Ja, het heeft een symbolische waarde. Maar symboliek is natuurlijk in de politiek en de diplomatie uh, best waardevol. Uh, dus het is, het is niet helemaal onzin. En de NAVO laat zien aan, uh, aan Turkije dat ze er, uh, dat ze er voor hun, hun zijn. Al is het niet met, uh, met, uh, met gewapende middelen. Maar dat wil Turkije op dit moment ook niet. Hè? Turkije zit zelf ook met die situatie in zijn maag. En ze kunnen nu laten zien aan hun eigen bevolking. De Turkse regering kan aan zijn eigen bevolking laten zien. We doen wat. Uh, we, zijn, we zijn lid van die NAVO. En die NAVO die gaat zich er ook over buigen. Uh, ja. Het is toch in die eerste dagen na zo'n zo kwestie. Is het, is het een van de dingen waarmee de Turkse regering kan laten zien. Uh, we laten dit niet over onze kant gaan. Ja, Syrië heeft inmiddels gezegd dat het alert is. Hè, en uh, dat als de NAVO haar dure wapens wil uitproberen, ze daar klaar voor is. Is dat eng? Nou, nee, ik denk niet dat dat zo eng is. Maar het is meer dat. ze hebben dit nu in een verklaring gezegd. Maar wat natuurlijk veel meer, wat, wat boekdelen sprak, was wat ze wat ze gedaan hebben met het neerschieten van dat vliegtuig vrijdag. vrijdag omdat dat, dat was natuurlijk ook een boodschap van jongens, de, de luchtafweersschut, het luchtafweergeschut van Syrië staat op scherp. Uh, mocht iemand iets van plan zijn, mogen ze, mochten ze ons luchtruim schenden, uh, dan, dan zijn we heel wel in staat om zo'n vliegtuig uit de lucht te plukken. Kijk maar, uh, en dat is een heel verschil met, met wat je in de tijd hebt gehad vorig jaar met Libië. Want natuurlijk, uh, Libië had ook wel heel veel wapens, maar die hadden niet een uh, goed functionerend uh, luchtafweergeschut Dus dat maakt, dat maakt veel uit, dus dat was in zekere zin... Uh, uh, dat was meer een waarschuwing dan die, dan die verklaring. Ja. En dat, dat, dat is natuurlijk ook wel, uh, wel aangekomen. Niet dat de NAVO van plannen is om in te grijpen, uh, militairen in te grijpen. Maar mochten ze plannen hebben, of mocht een ander land plannen hebben, dan, dan is dit een teken van Syrië dat ze, uh, dat ze daar heel alert zijn. Ja, sterker nog, het klinkt echt als een dreigement. Of het is een dreigement, waarschijnlijk. Ja, nou ja, het, het is een dreigement. Kom, kom niet bij ons in de buurt, inderdaad. Bemoei je niet met ons probleem. Ja, maar er zijn ook uh, heel veel uh, manieren geweest waarop mensen ernaar hebben gekeken. Hè? Uh, u zegt: uh, dit is een dreigement van Syrië geweest. Er waren ook allerlei theorieën kwamen ineens naar boven. Maar dit is wel. Uh, de meest aannemelijke theorie, zegt u? Nou ja, kijk, het, het, was, het is ook zo, ik begrijp dat, dat hè, voor zover het allemaal duidelijk is... maar dat Turkije ook wel toegeeft dat dat toestel uh, boven uh, Syrische territoriale wateren was. Uh, dus ja, uh, dan, kan, dan kan dat gebeuren. En... Uh, nou, ze hebben er heel snel op gereageerd door het toestel neer te schieten. Maar ja, die, die Turken hadden ook kunnen, op afstand kunnen blijven... en uh, niet het risico, kunnen, het risico kunnen nemen om uh, boven het, het grondgebied van, uh, van Syrië te komen. Ja. Overigens Ach. is het wel zo, dat is altijd wel opmerkelijk. Ik hoorde vanochtend van uh, onze correspondent in Turkije... die zei, ja, er komen... Ieder jaar tientallen gevallen voor. van Turkse straaljagers die boven Griekenland komen. en andersom. He, dat, dat is toch, ja, die, die patrouilleren langs de grens. en dan ga je wel eens eventjes, uh, eventjes over de grens heen. En dat, is dan, uh, ja, dat gebeurt altijd zonder dat er uh, iets wordt neergehaald. Ja. En dan loopt het goed af. Als er nou morgen alleen een verklaring komt. en verder gebeurt er niks, wat dan? Nou ja, dat, dat is wat er waarschijnlijk zal gebeuren. Niemand verwacht dat de NAVO zal zeggen... nou, uh, we, we gaan nu militair ingrijpen. De NAVO heeft van het begin af aan al gezegd in Syrië... Uh, uh, wij zijn niet van plan daar iets te doen. Uh, als wij überhaupt in militair in actie komen... is dat op basis van... een Resolutie in de Veiligheidsraad, nou die komt er niet, want de Russen en de Chinezen zijn er tegen. Dus dat, dat gaat er niet komen. NAVO wil ook altijd uh, regionale steun daarvoor hebben. Dat hebben ze in Libië wel gehad. En dat was, was er ook een resolutie van de Veiligheidsraad, dat is er nu niet. Dus dat gaat er niet van komen. Het is wel zo dat uh, uh, ja, als, als uh, morgen die verklaring wordt uitgegeven, dat dan, nou ja, dan is, het, is het alweer een, weer een dagje verder. Niemand kan zeggen dat uh, eigenlijk dat. Turkije echt is aangevallen. Hè? Dat was, het is een Turks vliegtuig wat zich eventjes over Syrisch grondgebied bewoog. Dus dat is toch heel wat anders dan eh, als Syrië echt een aanval op, op Turkije had gedaan... of op een vliegtuig wat boven Turks grondgebied was. Dus eh, nou ja, dan, dan heb je toch dikke kans dat dit incident... niet de burgeroorlog, maar wel dit incident met een sisser afloopt. Ja. Dank u wel, Juurt Ijsvogel, NRC-commentator vanuit de studio in Amsterdam. Aransja Rus speelt op baan 17 van Wimbledon tegen Misaki Doi. Eerste set was voor Rus, nu de tweede. Mark. Een uh, 3-2 voorsprong voor uh, Aransja Rus. Die in Breken achter stond, maar dat uh, snel weer gerepareerd heeft. En uh, vervolgens de, de service hield de wedstrijd op het centercourt. Novak Djokovic tegen Juan Carlos Ferrero Is inmiddels afgelopen. Goede, makkelijke overwinning voor uh, Djokovic. 6-3, 6-3 en 6-1. En dus is de titelverdediger hier op Wimbledon door naar de tweede ronde. Radio 1 Sportzomer. De festivaltent. Tijdens het Europees kampioenschap Wimbledon, de Tour en de Olympische Spelen. doet de Radio 1 Sportzomer ook elke dag verslag vanaf een festival. Gisteren stond de tent nog op het verregende Parkpop in Den Haag. Verslaggever Niels de Jager, waar staat de tent vandaag? In hartje Rotterdam, waar al vier dagen lang het Jazz Festival North Sea Round Town bezig is. En ja, wat gebeurt er op zo'n uh, doordeweekse maandagmiddag op zo'n festival? Ja, niet zo heel erg veel. Gelukkig, als ik een beetje hier naar de goede hoek toe loop, kun je wel van wat van de muziek genieten. We staan op de CD-afdeling van de grootste ja, en ook wel bekendste boekenhandel uh, van Rotterdam. Waar uh, tijdens het festival ook een paar cursussen en optredens uh, worden gegeven. North Sea Roundtown dus. Ja, die naam die lijkt uh, verdacht veel op het grote North Sea Jazz Festival. Dat is vast geen toeval. Dat is uh, zeker geen toeval. Uh, het, is, het is zo dat we ongeveer ja, zeven jaar terug uh, North G Jazz hebben we weggekaapt uit uh, Den Haag... om het even zo te noemen. Uh, Gemeente Rotterdam vond het volgens belangrijk om het festival nog beter te integreren in de stad. En zo is North Sea Round Town ontstaan. Dus dat je echt twee weken lang al kunt genieten van jazz op allerlei locaties. En zo helemaal in de sfeer komt voor het grote festival De Klapper aan het einde van die twee weken. Dat zegt uh, Kim van Zweden van North Sea Round Town. Uh, twee weken duurt het dus allemaal. En wat gebeurt er in die tijd? Ja, echt van alles. Uh, North Sea Round Town van verschillende optredens. Denk aan uh, intieme concerten in huiskamers, maar ook in musea in Rotterdam, om de Boymans. Uh, ja, wat hebben we nog meer? We hebben buitenconcerten, concerten in cafeetjes. Echt, echt je kunt zo gek niet bedenken. We staan overal. Nou, van alles te doen. Dus gisteravond heb ik me al even ondergedompeld in uh, het festivalgevoel van North Sea Round Town. En in één concertzaal hoorde ik dit. I can teach them how. Dit is geen doorgerookte jazzzangeres met een leven lang vol ellende waar ze over kan zingen. Nee, het is Kimberly, 19 jaar oud. En ze doet mee aan de workshop en het optreden van Gada Sing. Voor Rotterdamse jongeren. Sommigen klinken nog wat ongepolijst. Maar anderen die vlammen al van het podium. Ik ben ik ben 19 jaar. Ik heb vandaag gezongen het liedje van When Love Takes Over, Pixie Love. Maar dan mijn eigen versie ervan. Jullie zijn de afgelopen tijd gecoacht hebben workshops gevolgd... om dit optreden zo goed mogelijk te doen. Wie heeft jou geholpen? Ik heb twee workshops gevolgd met Edsila Romley en Sharon Dorson. En veel van opgestoken, het zijn grote namen. Ja, ze hebben me, ze hebben me goede tips gegeven qua zang en ook qua prestatie. Ze hebben me goed geholpen, want dingen die ik daarvoor niet wist, weet ik nu wel. En dan weet ik hoe ik ermee kan omgaan, bijvoorbeeld met zenuw. De Rotterdamse muzikale talenten dus. Een stukje verderop in Rotterdam klinkt het wat meer vertrouwde jazzgeluid. Ver, Dit is Fulvia di Domenico heerlijke naam om uit te spreken. Fulvia di Domenico. Een Italiaanse zangeres en ze treedt op in Dizzy Jazz Café. Je hoort aan het geroezemoes dat het er gewoon gezellig mag zijn en er wordt ook veel gegeten onder het genot van de klanken van Fulvia di Domenico. Vraag hoor, wat vindt u ervan? Ik vind het uh, heel leuk. Ja, heel relaxed voor de zondagmiddag. Ik vind jazz heel erg uh, mooi om, om, om samen te voegen met bijvoorbeeld eten en drinken en, en gezelligheid. Dat het niet, niet te veel op de voorgrond is. En kent u uh, de zangeres via die Domenico? Nee, die ken ik niet. En nee. uh, wat vindt u van haar? Sowieso ziet ze heel charmant uit en ze uh, heeft een hele fijne stem. En gaat u binnenkort nou ook nog naar dat grote jazzfestival, dat Noordzee? Uh, nee, daar ga ik niet naartoe. Nee. Uh, waarom wel hier naartoe en niet daar naartoe? Uh, te druk, te duur. Uh, ik zie het hier en het komt ook op cd uit. Dus er een luisterlijke thuis. Uh, lekker rustig naar. Nog steeds uh, tussen de schappen met cd's in de grote boekenwinkel in Rotterdam. Kim van Zweden van North Sea Round Town. Ja, hoe zit het nou? Is North Sea Round Town nou een opwarmertje voor het grote North Sea Jazz Festival? Of is het, zoals deze mevrouw zegt, uh, ja, een goedkoop alternatief ervoor? Uh, ik zou het zeker niet zien als een goedkoop alternatief. Het is wel zo, we hebben echt heel veel gratis concerten... maar een stuk of twintig van onze optredens zijn wel betaald... onder Lantaarn, Venster en Grounds... Aan iedereen de keuze natuurlijk om te bepalen of je alsnog nog wel naar Noordsey Jazz gaat. Maar Noordsey Town moet je gewoon zeker naartoe. En is er vanavond nog wat leukste te doen op het festival? Uh, absoluut. We hebben een hele gezellige avond in Jazz Café Dizzy. Uh, we hebben daar een avond uh, met Afrikaanse ritmes. Uh, zodat je kan, kan zien waar de salsa, de jazz, uh, et cetera vandaan komt. En ik zou zeggen, kom er zeker naartoe. Lekker swingen. Alle stoelen en tafels gaan aan de kant. Het wordt een uh, fijne avond. Nou, ik ben benieuwd. Swingen ook, hè? Swingen. Niels de Jager. zwingen. Ja. Morgen staat er festivaltent in Utrecht bij het Midzomergrachtfestival. Dan gaan we nog even naar Mark Brasser, want we willen zo graag weten... hoe het met Aranska Rus gaat in haar eerste ronde op Wimbledon. Het gaat goed met Oranska Rus. heeft gebroken. Staat een break voor. 4-2. Ze veert zelf voor een 5-2 voorsprong. 30-15 voor in de game. Ja, ik denk dat ze die dooi zo langzamerhand wel heeft. Dooi die de kansen wel gehad heeft. Ook in de eerste set. Break voorkom. Setpoint had hij in de eerste set. Ja, en Rus oogt ook mentaal heel sterk in deze partij. Laat zich niet, ja, niet onder de indruk van die breaks. Hij repareert ze vrij makkelijk. En staat nu dus op een 4-2 voorsprong. De eerste grote verrassing in het toernooi is wel een feit. Venus Williams, voormalig kampioen, heeft zo'n Juist verloren in twee sets van Elena Vesnina uit Rusland. En dus uh, Venus Williams uh, oud hier in de eerste ronde op uh, Wimbledon. Dat mag je toch wel een uh, enorme uh, ja, verrassing en ook wel een uh, sensatie noemen. Goed, terug naar Rus. Die veert 30 gelijk. Uh, 1-0 uh, voor de dus sets 4-2 uh, in de tweede set. Ja, het ziet er gewoon uh, goed uit. Ze is uh, scherp op de, de breakpoints die ze krijgt. Ze benut ze redelijk, uh, redelijk makkelijk, redelijk snel. Hoewel ze nu weer zelf een uh, breakpoint tegen krijgt. Tegen die Dooi. Die heel even wegzakte. Het momentum was echt bij... Rus die, dooi die, ja, die een paar games even dat ze wat verslapte, De service niet meer zo goed. Terwijl Rus zie ik nu uh, ja, weggeleed in de rally en daardoor het punt verloor. Goed wedstrijd natuurlijk nog niet gespeeld. Maar het ziet er goed uit voor Aranske Lusser. Dat leidt met 1 zet tegen 0 en 4-2 in de tweede. We blijven je volgen, Mark Brasser ook in de komende uren van de Radio 1 Sportszomer. Ja, hoe lang uh, duurt de eerste tiebreak? Dat is de vraag die uh, centraal staat in Tijd voor Tijd. Het spelletje dat we elke avond spelen hier. We uh, kunt dat spelen via de site radio1.nl. Er verschijnt iedere dag een vraag waarin de juiste tijd centraal staat. En vandaag heeft hij dus te maken met... De eerste dag op Wimbledon. U uh, kunt er een aardig horloge mee winnen. Radio 1.nl, daar is het te doen. En uh, onze opvolgers zijn al binnen. Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Straks hoort u onder andere het Zomer Buitenland Panel met Bertus Hendricks, Midden-Oosten deskundig... en Hubert Smeet, commentator bij NRC Handelsblad. En ik verheug me ook alweer enorm op in gesprek met Van het Hek. Ja, ik ook. En ik wens u vast warm eten. <laughs> Tot morgen. De Radio 1 Sportzomer, 9 weken lang, elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur avonds, de mix van nieuws en sport. die met aanloop en het is gebeurd! Italië is door! het nieuws uit binnen en buitenland. Zondag waren we drie keer in Nixen. We waren uit ons jasje. Ja, het was zo spannend. I am very happy. Freedom! Monday. Tot 12 augustus. De Radio1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten. Stel, u bent ondernemer en met uw innovatie gaat u de wereld veroveren. Dan is het fijn om te kunnen beginnen bij een bank die uw wereld door en door kent.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 Dit is Radio 1.